11 uur. Het NOS-journaal. Lissalat Thomasen. Minister Opstelten noemt de aanslag op het gebouw van de Amsterdamse rechtbank aan de Parnassusweg een aanslag op de rechtstaat. Dit is onaanvaardbaar en vreselijk, zei hij. Om half drie vannacht is een projectiel op de derde verdieping van het gebouw afgevuurd. Een aantal ruiten is gesneuveld. Niemand raakte gewond. Verslaggever Mark Hamer is bij de rechtbank. Mark, wat gebeurt er nu? Op dit moment zijn ze op de plek waar de aanslag is geweest. De laatste stukjes van de ruiten er aan het uittikken. Dus men is al aan het opruimen. In de omgeving is de politie druk bezig met een buurtonderzoek. Overal zie je plukjes agenten lopen. Ze lopen portieken in. Ja, wat de politie kan, dat kunnen wij natuurlijk ook. Dus ik ben bij iemand naar binnen gelopen die hier vlakbij woont. En die vertelde het volgende verhaal. Een hele harde knal. Ik lag te slapen en ik werd wakker van een hele harde knal. En dat was dusdanig hard dat ik wel ben opgestaan om te kijken...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 echt op een paar meter afstand voorbij zien rijden. Mark, twee mensen dus weggereden op een scooter. Um, is er dan nu al meer duidelijk over het motief? Nee, er is nog steeds enorm gissen hier. Dat, dat zijn we hier allemaal druk aan het doen. Wat zit er nou in het gebouw? Ja, we weten dat er zittingszalen zijn. Uh, hier is onder andere het proces tegen Geert Wilders. Uh, hier, hier in deze toren aan de achterkant uh, geweest. Uh, er zitten delen van het parket. En er zit ook een afdeling van het openbaar ministerie. Die uh, zich bezighoudt met uh, internationale uitleveringen. Ja, het is, blijft gissen. Uh, heeft het daar iets mee te maken? Heeft het met, uh, met grote zaken uh, te maken die, uh, die op dit moment spelen? Het grote passageonderzoek, het liquid. Proces, uh, uh, wat ook weer gele gele geleerd is aan uh, Willem Holleider. Ja, en Willem Holleider, toen weten we nog, 2 april 19 of 2007... toen die slag op de bunker uh, in, in Osdorp, toen met een raket. Wat voor projectiel het hier is gebeurd, dat weten we nog steeds niet. Ja, we staan er nog steeds allemaal uh, als we hier langs lopen... en als we hier opstaan naar dat kleine puntje in de muur... en al die ramen die zijn ingeslagen daaromheen. Dankjewel, Mark Hamer. Bij het begin van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zijn PVV-leider Wilders en PVDA-voorman Cohen meteen met elkaar in botsing gekomen. Traditioneel wordt altijd het eerste het woord gevoerd door de leider van de grootste oppositiepartij, dat is nu de PVDA. Maar volgens Wilders is Cohen in werkelijkheid helemaal niet de leider van de grootste oppositiepartij. Volgens mij staat dat de heer Roemer en niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij. Ja, doet pijn om te horen hè. Dus ik zou willen voorstellen, voorzitter, als ordevoorstel, dat niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij, maar de heer Roemer, begint. En over dat ordevoorstel zou ik graag hoofdelijke stemming willen. Maar de meerderheid wees dat af. Cohen zei dat Wilders met dit geschreeuw zichzelf, de Kamer en de kiezers omlaag haalt. U kiest ervoor dit kabinet mogelijk te maken. Alleen u kunt ervoor kiezen dit kabinet ten val te brengen, zei Cohen. De PvdA-leider vergeleek Wilders met een kleuter.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 Goedemorgen, wat ga ik het komend uur beschouwen? Nou, Ik ga het vertellen, ik hou het eerst nog algemeen en straks komen de details. Aad van der Heuvel komt langs. Hij schreef het boek De Vuile Bom. Het lijkt fictie. Een stoere luitenant die probeert een vuile bom met als doelwit Nederland te onderscheppen. En die daarbij Afghanistan, Griekenland en Turkije aandoet. Maar het boek roept vragen op. In hoeverre is het inderdaad fictie? In hoeverre is het realiteit? En waarom rijdt van der Heuvel morgen het eerste exemplaar uit aan kaptein Marco Kroon? Maat van de Heuvel vertelt zo de antwoorden. En we storten ons op de zilveren krulstaart. Dat is geen grap, maar de prijs voor het beste film- of tv-scenario... van het afgelopen seizoen. En die prijs wordt vrijdag op het Nederlands Filmfestival uitgereikt. Verslaggever Jan Peels krijgt alvast een lesje scenario schrijven van de meester op dat gebied, Jean van der Velde. En nog meer varkens. Nu ook China zijn markt opent voor Nederlands varkensvlees. Komen we dan zo meteen niet om in al die krulstaarten? Wilt u meebeschouwen? Algemene politieke beschouwingen zijn aan de gang in Den Haag. En Job Cohen kreeg namens de grootste oppositiepartij uiteindelijk het woord na een interruptie van Wilders. U hoorde dat net in het bulletin om 11 uur. Wilco Boom, parlementair verslaggever, volgt dat voor ons. Wilco, goedemorgen. goedemorgen. Ligt Cohen erg onder vuur vanwege zijn steun aan het regeringsbeleid ten aanzien van het pensioenakkoord in Griekenland? Nou, als het zo doorgaat, gaat het kabinet vandaag een makkelijke dag tegemoet. Want het zijn vooral de oppositiepartijen die inderdaad druk zijn met elkaar. Job Cohen van de Partij van de Arbeid wordt aangevallen van alle kanten... omdat hij steun zou geven aan het kabinetsbeleid. Wilders noemde hem de bedrijfspoedel van Rutte. En ook volgens uh, Marjant Thieme van de Partij voor de Dieren... is Cohen uh, in staat om de stekker uit het kabinet te trekken. Nou, en Pechtold die vindt dat uh, Cohen uh, nooit met het pensioenakkoord had mogen, uh, had mogen instemmen. En dat vindt ook Emil Roemer van de SP. Nou ja, dat is dus een, uh, tot nu toe een uh, zware ochtend voor Job Cohen... en een makkelijke ochtend voor het kabinet. En kan Cohen makkelijk al die... Nee. Niet makkelijk, maar hoe reageert hij? Nou, uh, hij heeft er goed op geoefend, dat kun je merken. Uh, beter dan vorig jaar. Hij uh, noemde bijvoorbeeld uh, Wilders een kleuter... die maar doordrampt om zijn zin te krijgen... en om de aandacht af te leiden van het feit... dat Wilders de echte gedogen is van het kabinet. En hij zei bijvoorbeeld dat uh, Marjan Thieme van de Partij voor de Dieren... de economische werkelijkheid ontkent. Uh, de, de, de lijn van Cohen is... wij stemmen in met uh, bijvoorbeeld het eurobeleid van het kabinet... en met het pensioenbeleid van het kabinet... omdat dat noodzakelijk beleid is en we gaan niet tegen zijn om het tegen te zijn of tegen zijn om Rutte te pesten. We kiezen onze eigen lijn of dat nu tegen of voor het kabinet is. Nou ja, en dat is het stadium waar het debat zich tot nu toe in bevindt. Na half twaalf meer erover. Hartelijk dank Wilco Boon. De lopers worden vandaag weer uitgerold in Utrecht, want daar begint voor de 31ste keer het Nederlands Filmfestival. Hoogtepunt wordt natuurlijk de uitreiking van de Gouden Kalveren volgende week. Vrijdag gebeurt dat dan. Jan Peels is nu in Utrecht. Jan, goeiemorgen. Wat goedemorgen. Mogen de festivalgangers zeker niet missen? Nou, ik ben bang dat het heel erg moeilijk wordt om uh, alles te gaan uh, bekijken. Je gaat absoluut dingen missen. 103 premières alleen al. En uh, voor die Gouden Kalveren zijn ook 82 uh, films genomineerd. Dus al zou je het willen, fysiek wordt het onmogelijk om, uh, om dat te volgen. Je moet keuzes maken. Wat zijn de hoogtepunten dan, Jan? Vertel nou, dan. De op ja, de openingsfilm vanavond. Uh, de Bende van Os. Er is zoveel over te doen geweest. Een historisch verhaal over die bende gebaseerd op uh, echte feiten. Je ziet het verhaal van Johanna van Hees, gespeeld door uh, Sylvia Hoeks... Die Raakt in die ossebende. Veel moord, doodslag, brandstichting, dat soort dingen. Mooi film. Verder Isabella van, uh, met uh, Halina Rijn over de ontvoering van de Nederlandse filmster in de Ardennen. Benny Stout, een nieuwe kinderfilm. Ook heel erg leuk. En de documentaire Houd Me Vast over de popgroep De Dijk. Uh, documentaire in het jaar waar ze een eerste internationale album uh, zouden uitbrengen. Hold on tight heet, heet dat album. Ja, Het zou een hele feestelijke uh, bedoeling moeten worden met Solomon Burke in Paradiso. Nou, we weten allemaal, het is anders gelopen. Uiteindelijk vastgelegd in die, uh, in die documentaire. En wat ook een hele bijzondere film is, is 170 hertz. Een film helemaal zonder geluid, maar met gebarentaal. Over twee jongeren die verliefd worden uh, en hun ouders die zien dat dan niet zitten. Maar door het sounddesign van die film moet de kijker een beetje een idee krijgen ja, hoe het is om, uh, om doof te zijn. En dan, ja, wat je al zei, hè, 30 september, de Gouden Kalveren natuurlijk. Maar aanstaande vrijdag, dan worden er ook al uitgepakt. Uh, prijzen uitgereikt. Uh, had jij al eerder gehoord eigenlijk van die zilveren krulstaarten? Nou, ik zei je de vertel tellen, Jan. Nee. Zeg het. Nee, toch niet. Ja, ik ook niet hoor. De, en daarom viel het me op. Maar sinds 2000 uh, de, uh, wordt de, de, worden die prijzen al uitgereikt in verschillende categorieën. Dit, of nee, voorheen in één categorie... maar dit jaar voor het eerst in meerdere categorieën. En dat zijn de lange en de korte film en de serie. En het is inderdaad, zoals je zei in het begin... een prijs waarbij scenario-schrijvers onderling bepalen... wie die prijs krijgt. Het is dus niet een, een prijs met een, met een jury en een juryvoorzitter. Maar om toch eventjes over, over dat scenario schrijven en die prijs te hebben, ben ik langs gegaan bij Jean van der Velde. Hij is zelf scenario-schrijver en regisseur. En bovendien ook voorzitter van het netwerk scenario-schrijvers... Hij was uh, bezig in een geluidsstudio om de laatste hand te leggen aan de film All Stars 2, die binnenkort ook in première gaat. Ik ga dus echt niet geiten. Hij zit in het toilet in Frankrijk. Ja, we horen alleen het geluid hier. Ja. Ja, ik schrijf het beeld. Ja. Johnny, onze held, die uh, wil naar het toilet in Frankrijk in een achteraf hotelletje. En dat zijn twee van die voetstappen. En hij wil naar zijn eigen wc. We naar eigen wc. <laughs> we naar huis. Ja. Op 13 ja. oktober moet hij in première gaan. Het is niet jammer dat die film o Old Stars niet op zo'n filmfestival in première gaat. Ja, ik had, uh, ik had het leuk gevonden. We, maar we zijn gewoon echt niet... Tijdnood. We hebben, zitten echt tot het laatste gaatje zitten we door te werken. En het wordt gewoon de, kerst, de herfstvakantie. Ja, dat is ja. ook een mooie tijd. Maakt het iets uit op een festival of op een gewone doordeweekse donderdag? Nou, op festivals is het leuk dat je gewoon een heel enthousiast publiek altijd hebt uh, en dat je ook in een bed zit van, van andere films dat, en collega's. Dat is heel leuk. Maar ja. Um... Het feest van de première wordt er niet minder om. Nee, dat feestje wordt wel heel leuk. Dat weet ik zeker. Dat weet ik nu al. Kijk wat hier voor. Maxima. We are two of a kind. Twee vreemdelingen die gehaald zijn om de oranjes te redden. Ik ben niet gehaald. Er is een meisje gevonden op het strand? Hm? Aangespoeld. Wie? Ik weet het nu. Maarten, staat mijn dochter inhoudelijk in haar blote reet? Het is het kind van je vriend, Maarten. Ik heb wel het idee dat ik sinds jullie hier uh, samenwonen de lul ben. Kloaka. Ja, geluiden van, van winnaars van voorgaande jaren. Bernard schuiven uit van oranje, Kloaka, vuurzee. Wat is uw favoriet in deze drie? Nou, jeetje, dat is een moeilijke vraag. Ik vind Kloaka prachtig. Ik vond vuurzee heel mooi ben het gevuit van Oranje vond ik ook erg onderhoud. Maar nou gaat het natuurlijk om het scenario van die films. Ja, ja die heb, ik heb de scenario's niet gelezen. Ik heb alleen de resultaten gezien. En daar zit soms verschil tussen. Dat heeft te maken met regisseurs en acteurs. Ja, want dat is het dus. Hè. Mensen kijken naar het uiteindelijke resultaat. Ja. Ja. Zo'n scenario, ja, dat staat dus helemaal aan het begin ja. van de film. Maar daarmee ook heel erg belangrijk. Ja. Nou, een scenario is het fundament van het kasteel wat gebouwd wordt. En als er geen goed scenario is, dan hou je een luchtkasteel... waar niemand in kan wonen en waar niemand naar kan kijken. Hoe doen we het in Nederland als het gaat om scenario's schrijven? Uh, dat Beter en beter. Bedoel, uh, je moet nooit tevreden zijn met wat er gebeurt. Je moet altijd zorgen dat het nog beter wordt. Wat goed is, is dat er gewoon heel veel mensen zijn... die denken dat uh, scenario's schrijven een echt beroep is. En dat is het ook. Uh -huh. Dus er wordt ook voor betaald. Ja, in het verleden uh, was het vaak dat de uh, critici zeiden... Van, ja, scenario's en dialoog yeah. in Nederlandse films. Mm -hmm. Dat is het niet helemaal. Uh, nee, het heeft alles, alles heeft met elkaar te maken. Het heeft met acteurs te maken, het heeft met regisseurs te maken. Het heeft ook met middelen geld te maken om dingen te kunnen maken. Maar het heeft ook te maken met de tijd en de aandacht... die een scenario schrijver aan zijn scenario kan besteden. Het leuke van de scenario schrijven is natuurlijk dat je dingen maakt... die door honderdduizenden mensen gezien worden. Als het goed is. Als het, nou ja, ook als, het, ook als het minder goed is. Als er gauw iets in de bioscoop met 20.000 bezoekers trekt en je denkt, het is eigenlijk niet zo heel goed, dan is, komt het altijd op tv. En dan zijn er zo 500.000 mensen die naar jouw dialogen zitten te luisteren... naar jouw wereldbeeld zitten te kijken. En dat is toch wel belangrijk. Walter, hallo, Frank, hoe is het met je? Je bent vroeg? Ja, ik ben een beetje vroeg, maar ik dacht dat ik misschien... Uh, ik wil nog iets afmaken. Ook oh, prima, natuurlijk. Dan ga ik een kopje koffie drinken. Assepoester, dit is je nieuwe moeder. Uh, mama, wij moeten Assepoester de kamer hebben, want die van ons is dus echt veel te klein. Uh, ik heet Adam. It, Eva. Dan moet dit het paradijs zijn. Hè? Ja, dit zijn geluiden uit de films die dan dit jaar genomineerd zijn... voor uh, die zilveren krulstaart uh, yeah. uh, aan de achterkant van een varken. Een beetje een oneerbare plek voor een scenario ja, Dat weet ik eigenlijk. Ik weet niet waar die zilveren krulstaart vandaan kwam. maar het is wel, Varkens zijn wel heel intelligente dieren. Misschien dat uh, daarom voor een varken gekozen is. De prijs is ook een prijs van vakbroeders onderling. Telt het dan zwaar? Ja, en volgens mij vinden mensen dat ook heel leuk. Het, wat ik het leuke vind is ook dat het... Um, de collegialiteit onder schrijvers aanmoedigt. Weet je? Dat je toch, wel, toch naar elkaars werk gaat kijken en dat je dan de, voor dat jaar dan de beste scripts. Het uh, zijn allemaal fijne collega's. Gaat het allemaal goed door één duur? Nou ja, ik moet zeggen dat schrijvers, als persoonlijkheid natuurlijk, um, over het algemeen. Uh, kijk, het zijn mensen die dienstbaar zijn. Ze zijn dienstbaar, ze leggen eigenlijk het fundament voor anderen. Dus ze zijn minder ego's dan um, regisseurs. Dan gaat het over zin, u? Ja, ik voel me ook schrijver, daarom ben ik ook lid van de schrijvers. Maar je bent ook regisseur. Ja, maar ik ben toch lid van de schrijvers. Omdat ik me meer schrijver voel. Ik, voel me, ik ben dienstbaar aan een verhaal, dienstbaar aan een regisseur. En uh, schrijvers zijn op het algemeen natuurlijk toch de de mensen die zitten te ploeteren en op het alle, en die van niets iets maken... die in het allereerste stadium gewoon iets creëren. En daar heb ik gewoon ontzettend veel respect voor. Dit jaar voor het eerst drie categorieën. Betekent ja. dat inderdaad dat het ook groeit in, in waardering, het scenario schrijven? Het groeit in waardering en dat is absoluut waar. Uh, dus je hebt gewoon echt speelfilms, de series, de televisieseries en de korte film. En met name de korte film krijgt door de... Door de mogelijkheden, omdat het nu veel makkelijker is met die middelen om een korte film te maken. met digitale, met je iPhone, noem maar op. Dus dat krijgt een ontzettende boost en dat vind ik leuk. Dan gaan jullie met je vakbroeders natuurlijk beslissen welke films uiteindelijk met die zilveren kulstraten vandoor gaan? Een eigen favoriet? Nee, ik sta er onder alle partijen. Ik wil niet zeggen boven de partijen, maar ik sta eronder. Ja, als voorzitter van als de, de schrijvers ook. Ik sta eronder, want ik steun ze. Dus dan sta je eronder. Nee, ik, heb geen, nee, het, um, ik zou het niet weten. Nee. Nee, ik, vind, ik heb mooie, veel mooie dingen gezien dit jaar. Scenario schrijver regisseur Jean van der Velde in gesprek met Jan Peels. De Fleet Foxes brachten begin dit jaar een CD uit die heet Helplessness. en het is, is, is, is een CD die vol staat met leuke nummers. Eén daarvan is Lorelei, als ik het goed uitspreek. Is namelijk dat de Fleet Foxes eh, het nummer wel Loreley hebben genoemd... maar dat ze dat hele Loreley niet in de tekst laten voorkomen. is een band uit Seattle. De Hij krijgt deze onderscheiding niet voor één enkele actie... maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens... tijdens de hele missie. Kapitein Koon toonde hierbij zijn kundigheid en vakmanschap. Nam dikwijls verrassende initiatieven en schroomde niet grote persoonlijke risico's te nemen. Zijn eigen veiligheid maakte hij ondergeschikt aan die van anderen. Koningin Beatrix rijkt de zeldzame militaire Willemsorden uit aan Marco Kroon op 29 mei 2009. Marco Koon doet een beetje denken aan luitenant Leo Vos, de hoofdpersoon in de vuile bom. De nieuwe spannende roman van Aad van de Heuvel. En Aad van de Heuvel zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we kennen je allemaal als journalist en programmamaker. Onder andere als het gezicht van Carlos Brandpunt. Maar ook als schrijver van spannende boeken. Heb je inmiddels je sporen verdiend? Hè? Uh, de vuile bom is het meest recente geesteskind. Dat is een spannend boek. Vol bloed, verraad, dood. Het begint in Afghanistan. Ik ben erin bezig. En zijn apotheose uh, moet het boek vinden in Nederland. Zover ben ik nog niet. Je dacht. Een missie naar Afghanistan van Nederlandse militairen, daar zit een goed boek in? Ja, het begon eigenlijk een beetje met fascinatie voor het onderwerp, de vuile bom. Hetgeen een explosief is met radioafval geladen. En dat is dus niet een wapen waarvan terreurbestrijders in de wereld denken of... Maar meer, wanneer zal die worden gebruikt? Het is een, een, echt, echt een. Van? Ja, ja, het is echt een. Dat kernafval dat, dat zweeft overal rond. En met name in Oost-Europa. Dat is werkelijk. Je gelooft je ogen niet als je dat allemaal ziet. Uh, er is in New York op het ogenblik. een grote oefening gehouden. wat te doen. als zo'n vuile bom ontploft. En ze hebben daar 200 miljoen dollar uitgetrokken. om New York te monitoren op uh, het gebruik van zo'n dirty bomb. Dus het is echt een hele reële zaak. Het is eigenlijk gewoon een conventionele bom en er zit afval in van, van Kernafval in, ja. Het ja. is dus geen massavernietigingswapen, maar als het ontploft, dan kost dat honderden slachtoffers... dat op de eerste plaats... En de plek waar die ontploft die zal voor maanden, soms jarenlang uh, onbetreedbaar blijven. Je kan ook niet 1, 2, 3 hulp verlenen. Ja, nee, wel, maar nee maar dat je... kan niet. Want je moet dus echt uh, allerlei cabines en douches hebben. En, uh, nee, dat, uh, en daar zijn we met z'n allen niet echt op voorbereid. Nee. Hoe kwam je erachter, achter deze vuile bom? Ja, ik las dat een keer ergens. En uh, toen ben ik er eens in gaan verdiepen. En uh, ja, van het een komt het ander. Toen uh, dacht ik, ja, waar wordt zo'n wapen dan gemaakt? Uh, wie bedenkt dat? Nou, dat ligt ook nog voor de hand. En toen is die militair in Uruzgan geboren. En uh, ik, ik heb nogal een fascinatie... nadat ik met Kees Goekoop ooit op zoek ben geweest... dat dus de ex-burgemeester van Leiden... Mm -hmm en een amateur-archeoloog. Ik ben ooit met Kees op zoek geweest... naar de werkelijke woon- en verblijfplaats van Odysseus. Waar ligt het echte Ithaca? Dat is niet het eiland wat het nu is. En daar heb ik toen een documentaire over gemaakt. En toen ineens greep je die twee dingen in elkaar. Dat Oeroesgan, dat, dat die, die officier die daar achter die vuile bom... door eh, Afghanistan, Pakistan, Turkije, Griekenland trekt. En Odysseus, die zijn moeizame zwerftocht van de oorlog in Troje maakte... terug naar zijn geboorte-eiland Maar die uh, kwam Itaca. volgens mij ook nog uh, in, in, op Sicilië terecht. Maar daar gaat de hoofdpersoon van jou eraan. Nee, het is een, een, een ik heb veel dichterlijke vrijheden toegepast in dit geval. En uh, voor de minder klassiek gescholden lezers is het ook begrijpbaar. Nee, hè? nee, de, de, de, iemand die die, uh, die Odyssee niet kent... en die niet weet wat die eenogige cycloop is uh, uh, en, en al die andere figuren... die zal dat absoluut niet in de gaten hebben. Nee. Ik begon net met uh, de veelbesproken onderscheiding aan Marco Kroon... En het begin van je boek redt de hoofdpersoon, dan volse Mannen, uit een hinderlaag van de Taliban. Net als Kroon dat deed eigenlijk. Staat Kroon model voor Leo Vals? Nee, dat is dus niet zo. Dat lijkt wel een beetje zo. Maar ik was al lang met dit boek bezig, nog voor uh, ik ooit van Kroon gehoord had. En nog voordat hij uh, die prijs, uh, of die prijs, die enorme ridderorde had gekregen. Maar toen het boek klaar was, toen uh, zei de uitgever: moesten we dat niet dus aan generaal van Om um overhandigen? Meer me nog meer een grap hoor. En toen ineens kwam ik met de naam Marco Kroon... en uh, niet om... Uh, goed, hij heeft in Oerozgaan gediend, als luitenant ook, toen nog. Maar ook omdat ik mij in de tijd dat hij uh, even in een penibele situatie kwam... met die rechtszaak, hmm. nogal druk heb en boos heb gemaakt... over het feit dat uh, hij eigenlijk al veroordeeld was... nog voordat hij ooit een rechter had gezien... Thuis en dat op zat de bank met heb je, je boos gemaakt? Of uh, thuis op de bank heb je je thuis boos gemaakt? Thuis op de ba bank heb ik me toen boos gemaakt. En toen dacht ik: hé, hey, nu kan ik uh, dat eens van me afblazen. Maar ja. dat gebeurt natuurlijk wel veel vaker: hè? dat uh, mensen door justitie al uh, min of meer in een verdachte bankje worden gezet. En dan uh, moet er nog bijgezet worden de vermeende uh, verdachte. En uh, ja, dan, uh, Marco Kroon is daarop geen uitzondering natuurlijk. Nee, maar dus uh, is dat toch een, een, een cumulatie van dingen... waarbij ik denk, ja, maar dit wordt te gek, joh. Het, het is inderdaad geen uitzondering, het gebeurt veel meer. Maar bij Marco Kroon kwam er nog iets speciaals van... als je voor de rechter verschijnt, dan sowieso tegenwoordig... met al die rubrieken die je hebt, met al die bladen die je hebt... Uh, uh, uh, wil men snel een oordeel hebben zonder al te veel juridische rimbram. Maar als je een bekende Nederlander bent een officieel verklaarde held... Nou, dan zijn de rapen helemaal gaar. Dan zijn mensen jaloers? Ja, dat denk ik. Ik, uh, ik. ik heb dat zelf een keer meegemaakt na de Tweede Wereldoorlog... toen in het dorp waar ik woonde iemand de militaire Willemsorde kreeg... vanwege het crossen door de Biesbos. Toen zag ik al die reactie van mensen uh, met, van bewondering. Oké. Okay. Van afgunst, dat nou, begrijp ik ook nog wel. En van woede. En dat heeft me toen erg verbaasd. Zo van. Uh, die man die heeft in de oorlog wel uh, zijn gezin in gevaar gebracht. Een padvinders. En aan de wet houden ze zich niet. En ze drinken te veel. Echt woede. En ik denk dat dat te maken heeft met wat Brecht ooit geschreven heeft over de goede mens van Sezuan. Goden die op zoek waren naar een ingoed mens. die niet konden vinden. Want als iemand te goed werd. Ja, daar, in het licht van zo iemand voelden we ons zo klein en nietig. Die moest een kopje kleiner worden gemaakt. Nou, daar had je een held die voor. Nou, daar gingen we tegenaan, zeg. En dat ga je morgen allemaal tegenkomen. Wat, maar denk, ik wat iemand wel. uitreiking ja. van uh, dat boek aan ja, hem. Onder ik ga het plot van het boek natuurlijk niet verraden. A, omdat ik het nog niet weet. En uh, B. Uh, omdat ik dat altijd heel erg vervelend vind. Als, als ik het idee heb dat boek moet ik gaan lezen. En dan zijn er van die uh, snuiters. Ik heb, ik heb het, het al gehoord. Nu. Ja. <laughs> maar ik mag wel zeggen dat Luitenant Vos aan het eind van zijn missie in Oerskan... Uh, op zoek gaat naar die uh, vuile bom. En uiteindelijk is het de bedoeling dat hij in Nederland afgaat. En uh, die relatie met Nederland, Afghanistan... dat kwam natuurlijk heel erg mooi uit. Vanwege de missie uh, in Afghanistan. Dat idee had je dus al kennelijk veel en veel eerder. Ja, het, maar, het boek speelt in 2008... En dat is een betekenend jaar, want het is bijvoorbeeld ook het jaar dat uh, die film Fitna van, uh, van Wilders uh, zou worden uitgebracht. Daar hebben de hoofdpersonen het ook over? Daar hebben de hoofdpersonen het ook over. Het, het is een reële dreiging, want je weet, in die tijd, in 2008, zijn er in Afghanistan, in Kabul bijvoorbeeld, grote demonstraties tegen die film geweest, terwijl die nog niet eens uit was. Ja. En je neemt ook uh, ja, door middel van je hoofdpersoon een stelling tegen die missie in Afghanistan? Ja, maar goed... Of uh, mag dat... ik je niet zo 1, 2, 3... Uh, ja, dat mag, uh, nee, nee, dat mag best, hoor. Ik, uh, ik, ik, vind dat, uh, ik, ik was al in Afghanistan ooit geweest in de jaren 60 en 70. Dus ik kende het land een beetje. En ik, had, ik vond het een fantastisch land. Helemaal middeleeuwen. Met uh, rare stammen en bo boeskashi en prachtige beelden. En een zeer oude cultuur die tot ver voor onze jaartelling teruggaat. Kruispunt van culturen. En in dat land wilden wij dus even uh, na militaire actie... een democratie gaan vestigen. Ja, dat kan dus niet. Dat kan nooit? Nee, niet op deze manier. Op deze manier. Bijvoorbeeld uh, zoals in Irak is gebeurd. Als je dat land binnenvalt. De oude Bush was nog zo verstandig om Baghdad links te laten liggen. Maar de jonge Bush, die deed dat. En die ontmantelde meteen het leger, het bestuursapparaat, de politie. Daar heb je dus helemaal niets meer over in het land. Dat is kansloos. Ja. Nog één ding dat me opviel. Jij weet, althans... Dus de schrijver van dit verhaal, Aad van de Heuvel, weet ongelooflijk veel van, uh, van bommen en granaten, om het zo maar eens te noemen, in kuifjes termen. Hoe kom je aan die kennis? Ja, ik, uh, ik ben zelf in militaire dienst geweest, Felix. Ik ben oud oh, genoeg. Dat ja, daar ja, ja, heb ik dat onder andere geleerd. En daarna ben ik uh, nou, door die mijn werk... De uh, systemen zijn namelijk dramatisch veranderd. Ja, ja, maar Overland. daarna ja. ben ik door mijn werk in brandpunt uh, moest ik uh, de Zesdaagse Oorlog... en naar Vietnam en naar Biafra en, enzovoort. Dus ik uh, probeerde dat wel een beetje bij te houden... van uh, welke bommen en granaten je bedreigde. Ja. Het lijkt alsof je inzage hebt aan allerlei militaire stukken... Ik heb een paar raadgevers gehad, ja. Die dicht, <laughs> de, de, de, dicht, met, dicht op de materie zitten? Ja, ja mensen die het een beetje hebben gecontroleerd wat ik geschreven had. En, uh, en uh, daar een paar uh, vraagtekens bij hebben geplaatst en een paar aanvullingen, dat klopt. Ja. Ben je tevreden over het boek? Ja, raar. Ik ben, nee, in, in, in dit geval ben ik daar heel tevreden over, ja in tegenstelling tot de eerdere boek? Nee, had ik, altijd. Ik, ik ben een groot twijfelaar. Ik vind dat mensen altijd moeten twijfelen aan zichzelf... en aan de dingen die ze doen en zo. Maar in dit geval ben ik wel tevreden... omdat het ook een aardige basis heeft in, uh, in Odysseus. <laughs> een boek vol leerzame wetensvaardigheden... maar in eerste instantie een spannende thriller, De Vuile Bom. Morgen het eerste exemplaar van Marco Kroon... en daarna verkrijgbaar in de boekhandel. Aad van Heuvel, hartelijk dank. Succes. Ook dank je. morgen. Tot 12 uur nog. Chinese interesse voor Nederlandse vakers. Wat betekent dat voor onze vakerstand? En Facebook-theater. Een stukje ego op het podium. Na het nieuws met Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Opstelten vindt de aanslag in Amsterdam een aanslag op de rechtsstaat. Dit is onaanvaardbaar en vreselijk, zei hij. Rond half drie nacht werd een projectiel afgevuurd op het gerechtgebouw aan de Parnassusweg. Daarna zijn volgens de politie twee mannen gevlucht op een motor. Mogelijk is er een mortiergranaat afgevuurd. Een aantal ruiten is gesneuveld. Er zijn geen gewonden. Tijdens de algemene beschouwingen heeft PvdA-leider Cohen het kabinet opgeroepen op te stappen. Hij zei dat het kabinet van alles te prijs kent en van niets te waarde. Dit kabinet schrapt banen in de zorg, bezuinigt op onderwijs voor kinderen die afwijken, durft de woningmarkt niet te hervormen en durft de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 Nog niet zo lang geleden een, een anti-kraakbewoning onderwerp uh, voorgeschoteld. Maar dat leidt tot zoveel misverstanden dat we dat even uitstellen. We hebben het zometeen wel over een fiets. waaraan tonnen is uitgegeven. De tijdritfiets en dat Facebook-theater. een nieuwe trend op de planken. We gaan naar de algemene beschouwingen in Den Haag met verslaggever Wilco Boom. Die volgt PvdA-leider Cohen, die nog steeds aan het woord is. Wilco, ik wil de hoogtepunten horen. Nou, de hoogtepunten, ik weet niet of je het een hoogtepunt moet noemen... maar een heel bijzonder moment in het debat was in elk geval... een harde clash tussen Wilders en Cohen. Uh, Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid die beschuldigde Cohen ervan... dat hij de bedrijfspoedel is van het kabinet... omdat hij op cruciale beleidsonderdelen, uh, namelijk de euro- en het pensioenakkoord... het uh, kabinet van premier Rutte steunt. En dat ging als volgt.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 En uiteindelijk is het effect natuurlijk dat hij naar school toe gaat. Kijk, dat is wat de heer Wilders voortdurend aan het doen is. Afleiden van zijn eigen gedrag. Afleiden van zijn eigen gedrag. En daarmee net doen alsof het aan, het aan de Partij van de Arbeid ligt dat wij het kabinet zouden steunen. Hij is degene die de stekker uit dit kabinet kan trekken. En niemand anders. Ja, volgens Job Cohen zijn de aanvallen van Wilders dus bedoeld om uh, de aandacht af te leiden van het feit dat de PVV van Wilders de, de partij is die als enige in staat is om het kabinet te laten vallen. Nou ja, toen deze schermutselingen achter de rug waren, toen ging het, uh, ging het meer over de inhoud van het kabinetsbeleid. En toen deed Job Cohen uh, een oproep aan het kabinet om op te stappen, want volgens hem zijn de kwetsbaren de dupe van alle bezuinigingen. En het enige wat daar verandering in kan brengen is een ander kabinet. Voorzitter, wat mij betreft uh, uh, is het land inderdaad meegediend... als wij zo snel mogelijk ander beleid krijgen. En als dit kabinet dat niet doet, en ik zie dat niet gebeuren... dan is er alles, uh, alle reden voor om te zeggen, kabinet, ga. Ja, en dat was uh, dus Job Cohen die het kabinet opriep om op te stappen. Dat ligt overigens helemaal niet in de lijn der verwachtingen. Het kabinet wil natuurlijk gewoon doorregeren. En heeft het vandaag tijdens de algemene beschouwingen... nog niet heel erg moeilijk, want de oppositiepartijen... zijn vooral druk met elkaar en minder met het kabinet. Ilko Boom vanuit Den Haag. De Gids. U hoort misschien de klok al lopen. En het geeft mij vier minuten om te praten over het Nederlandse varken. Nederland telt bijna net zoveel varkens als inwoners. 12,4 miljoen varkens tegen 16,5 miljoen Nederlanders. En dit najaar krijgen de Nederlandse varkensboeren ook nog toegang tot de Chinese markt. De grootste markt ter wereld als het gaat om varkensvlees. Wat betekent dit voor het aantal varkens in Nederland? Aan de telefoon is Wino Zwanenburg. Hij is voorzitter van de Nederlandse vakbond Varkenshouders. Meneer Zwanenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Als die Chinese markt opengaat, hoeveel varkens komen er dan bij in Nederland? Nou, dan komen er in Nederland verder geen varkens bij. Wat er wel gebeurt is, is dat wij uh, natuurlijk onze varkens beter kunnen verwaarden. De producten daarvan. En wat bedoelt u daarmee? Beter verwaarden? Dan kunt u ze daarvoor een duurdere prijs wegzetten? Nou, een, een, van een varken, als een varken geslacht wordt, eh, gebruiken we natuurlijk het vlees daarvan. Maar ook een, een heel groot deel daarvan. Producten daarvan worden voor andere, als grondstof gebruikt of ingrediënten voor andere producten. Wat wil nu het geval? In China heeft men een andere eetcultuur als in, als in Nederland of Noordwest-Europa. En dan kun je onderdelen van het varken, zoals de snuitjes, de oren, de darmen, de poten, eh, kun je naar dat soort landen exporteren. En die brengen daar een uh, paar kilo misschien wel meer op... als bijvoorbeeld een hamlapje of, of een onderdeel wat wij als luxe beoordelen. U zegt echt onderdelen hè? Tegen, ja. <laughs> tegen ledematen van varkens. Ja, precies. Ja. Volgens het rapport van de Rabobank dreigt er in China volgend jaar... een tekort aan uh, varkensvlees van 2 miljoen ton. Nou, dan komen ze volgend jaar bij u aankloppen... om wat meer luxere onderdelen van ja. het varken de eetcultuur, als je, als je kijkt naar de eetcultuur in ja, dat, dat soort landen... dat willen ze anders. ook wel, hoor. Ze kennen Babi Pangang. Ja, nee, dat, dat klopt. Maar uh, voor de duidelijkheid, net of dat Nederland de enigste is die China kan beleveren... ...maar vergeet niet dat andere landen al langer marktoegang hebben tot China. Uh, wat dat betreft waren de Denen en de Duitsers ons al voor. Dus wij staan wat dat betreft in de rij. En de Chinezen zijn net als de Russen. Een beetje verdelen, heers. Als het ze uitkomt, doen ze de grens open. En als het ze minder uitkomt, uh, doen ze de grens ook zomaar weer dicht. Zou je die overigens wel mogen uitvoeren, die luxe... Ik blijf het woord maar herhalen, want ik vind het zo komisch. Die luxe onderdelen? Jawel. Maar die dat, kan ook naar andere landen in de wereld. Dat mag? Ja, dat mag. Geen enkel probleem? Nee. Het is niet zo dat het kabinet u zegt vanwege al die uh, zaken op het gebied van dierenrechten... Uh, ho, ho, ho, ho, Nederlandse markt eerst? Nee, op, op zich niet. Nee, er ligt geen enkele relatie. En we doen dit al decennia lang, dus wat dat betreft is het ook niks nieuws. En mogen we het er meer worden eventueel? Richting andere landen, behalve China dan, want dat wilt u niet kennelijk... U bedoelt het aantal varkens of wat bedoelt u nu? Ja, de, de, de luxe onderdelen? Nou, wat we zien is dat in Noordwest-Europa die luxe onderdelen goed verwaard kunnen worden... omdat die, onze eetcultuur erop gebaseerd is. Waarbij Oost-Europa trouwens ook weer meer de vettere onderdelen wil. En het is altijd nog zo geweest dat elk land en continent zijn eigen eetcultuur heeft. Dus ook elk onderdeel van de varken op, een, op elk continent anders beoordeeld wordt. En het aantal varkens, mogen dat er ook meer worden? In Nederland zijn we gekoteerd, dat is op basis van de meswetgeving. Er kan wel iets een verschuiving in de aantallen plaatsvinden, maar dan is dat de verschuiving tussen de, de moedervarkens, de biggetjes en, en de vleesvarkens. Uh, maar dat zal altijd marginaal zijn, uh, procentueel gezien. En hoe lang zit u nog aan die quota vast? Uh, in ieder geval tot 2015. Uh, binnen nu een paar maanden moet minister Bleker uh, met het oog op de, op de meswetgeving... en ook met het oog op het loslaten van het melkquotum... iets vinden van uh, dierquotering, productierechten. En dan zal het kabinet opnieuw besluiten van... Uh, ja, blijven we uh, dierquotums houden of gaan we naar een ander systeem? En wat verwacht u? Uh, onze verwachting is uh, dat de, die dierquoten zijn gebaseerd op de mineralenwetgeving. En dat zal ook de leidraad zijn als we, als we die mest. Uh, angel, mest, uh, ja, mest zijn mineralen, een uh, kostbaar product, Het, uh, af en toe heeft een neg neg neg negatieve klank. Maar als we daar uh, zeg maar dat probleem weten te tackelen in Nederland dan is er geen reden om te zeggen dat we, uh, bij wijze van spreken, productierechten zouden moeten behouden. Dan mogen de varkens opgestapeld worden in flats. Nou, vergeet niet dat we in Nederland nog allerlei andere wet- en regelgeving hebben... Uh, die ook nog een beperkende factor zijn. Dus het is niet zo dat dat, dat de enige beperkende factor is... die zegt, maar een groei of uitbreiding is mm. wegstaat. Hey, de zoemer, meneer Zwanenburg. Ja. Mag ik u danken? Oké. Okay. Wino Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse vakbond Varkenshouders. Muziek? Ja. Yeah. CD van november vorig jaar National Ransom Elvis Costello die gemiddeld elk jaar wel een CD maakt en dit keer in de stijl van hobbelpaardenmuziek I Lost You. De Vandaag rijden de mannen op het WK wielrennen in Kopenhagen en de Nederlandse ploeg rijdt op speciale tijdritfietsen. Tientallen mensen hebben jaren gewerkt en tonnen en tonnen uitgegeven om deze fietsen te perfectioneren. Details tot ver achter de komma bepalen winst of verlies. Het gaat letterlijk om enkele seconden om een rit van amper 50 kilometer. Verslaggever Bert Molenaar praat met Joost Bakker over de fietsen. Bed. Joost Bakker is de man die alles weet over de tijdritfiets. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling. Zit er veel denkwerk in het ontwikkelen van zo'n fiets? Ja, ontzettend veel. Um, de fietsen zien er ook heel anders uit dan een normale racefiets. Dus je kan je voorstellen dat aan al dat uh, geschaaf en uh, die, al die veranderingen... dat er heel veel denkwerk uh, en heel veel analyses aan vooraf gaan. Om... Hoe, hoe moet je dat voorstellen? Zit er één man af en toe aan te denken? Zit er een team af en toe een kwartaal over na te denken. Zit er aan ploeg het hele jaar uh, aan te werken? Daar zit een, een team uh, een deel van het jaar aan te werken. Uh, vervolgens wordt hij ingezet, is uh, hij ingezet bij het Rabobank-team. Uh, en die jongens rijden het hele jaar op. En op basis van die feedback wordt vervolgens weer... een, een volgende generatie eigenlijk of een volgende ontwikkeling gestart. Een permanente doorontwikkeling? Het is een permanente doorontwikkeling. En uh, vooral bij tijdritfietsen ontwikkelt zich... Uh, het eigenlijk heel, heel snel door uh, ontwikkelende analysemethodes, ontwikkelende uh, regels van de UCI, de Internationale Wielerunie. Uh, die stelt allerlei regels voor tijdritfietsen en dat verandert bijna jaarlijks. Het verbaring is, maar als je zegt de ontwikkelingen gaan zo snel, want ik heb ooit eens geleerd, eigenlijk is de fiets een door en door ontwikkeld en eigenlijk... Een uitontwikkeld product? Dat geldt uh, vrij sterk voor de gewone racefiets. Alleen uh, waar wij dan heel erg mee bezig zijn, is materiaalgebruik. Het is in de details waar nog heel veel ontwikkeling en, en veel mogelijkheden ieder jaar weer in gevonden worden. Zit je met het zoeken naar verbeteringen? Echt, als je een tiende van een procent zou kunnen verbeteren, heb je een goede dag als je die dag iets uitgevonden hebt? Ja. Uh, ja, en op dat totale pakket dan is soms de verandering van een, een, een buisvorm van een paar wielen van een constructie in, de, in het stuur, uh, is soms minder dan een procent. Wat is nou de meest lullige, de meest kinderachtige uh, verandering, aanpassing die echt succes had, die belangrijk was? Nou, een, een, uh, een grappige bij ons is bijvoorbeeld dat wij uh, geen zadelpen klem meer gebruiken. Dat is een klem waarmee je eigenlijk de zadelpen vastzet. Ja, 15, 20 gram. 15, 20 gram en qua luchtweerstand, nou, wij hebben hem toch verwijderd. En door zoiets kleins uh, ja, win je dan een, een tiende procent of twee tiende procent. Nou, fiets die je fietsen, zeg even, een uur lang uh, 50 km per uur gemiddeld. Ja. Ho hoe belangrijk is dan die zalenklem? Wa waar praat je dan over hoeveel korter hij gefietst heeft? Nou, dan zal je niet over, over meer dan een seconde misschien praten. Wat was de klapper? Een grote doorbraak die wij eigenlijk uh, met deze fiets hebben bewerkstelligd is dat we erachter kwamen dat hoe groter de framevorm... eigenlijk hoe aerodynamischer de fiets. En dat is tegenovergesteld ten opzichte van wat we eigenlijk altijd gedacht hebben. Je zou hebben. denken, een kleine frame, een lage frame... Precies. ...heeft minder luchtweerstand? Precies. Maar tegenovergestelde is waar. Het tegenovergestelde bleek waar. Een, een nieuw inzicht wat we voor al die testen niet hadden. Laten we even voorbeginnen... Uh, de wielen, uh, uh, velgen van, 7, 8 centimeter hoog? Ja, 8 centimeter hoog. Op de openbare weg levensgevaarlijk, je bent een soort zeilboot, je valt meteen om. Voor dit soort fietsen zeker uh, zeer aerodynamisch, weinig luchtweerstand. Dan krijgen we ja, zeg maar de horizontale buis, hè, de stang onder normale fietsers. Die gaat eigenlijk met een heel klein naadje over in het stuur. Een, een echt los stuur, zie je niet meer. Nee, klopt. We hebben het stuur eigenlijk geïntegreerd met de voorvork zodat hij eigenlijk in het frame valt en daarmee de wind breekt. Maar ten tweede ook om de kabels netjes weg te werken... zodat ook de, de schakelkabels en de remkabels geen extra obstructie vo uh, vormen voor de wind. Deze fietsen zijn echt gemaakt om zo hard mogelijk één uur te rijden in je eentje... Uh, en zijn ook niet geschikt om uh, langer dan een uur eigenlijk op te zitten... puur ook omdat die renner daar niet... Uh, opgetraind is. En ja. ook omdat je in een soort martelhouding zit? Je zit absoluut in een, uh, in een soort ja. martelhouding. Door heel veel mensen wordt het gezien ja. als een straf. Ja. En lopen de fiets even door. Uh, de voorrem valt op. Die zit achter de voorvork in plaats van voor de voorvork. Ook vanwege de luchtweerstand. Ja. Waarom halen we niet eraf? Ja, we hebben toch een rem nodig. Ook weer iets van wetgeving. Er moeten twee remmen op zitten. Is deze fiets nou nog speciaal ontworpen voor de rit in Kopenhagen? Nee, niet specifiek voor één parcours. Er zijn dusdanig veel tijdritten in een jaar uh, dat wij eigenlijk de, de fiets hebben ontwikkeld voor zeg maar, de tijdrit. Dat is de ene keer de Tour de France, de andere keer een, een belangrijke tijdrit in een, in een Giro of een Vuelta of uh, in dit geval het uh, Wereldkampioenschap. Deze fiets is hij te koop voor de amateur? Ja, deze fiets uh, is te koop, kost 10.000 euro. Er zit een hele hoop ontwikkeling in die wij eigenlijk uh, ja, toch ook zien als, als een deel marketing en als een deel uh, ja, merkverspreiding. En, en... Want wat zou die fiets moeten kosten als je dat ook allemaal door zou berekenen? Uh, dan, dan zou die eerder richting naar 20.000 gaan, ja. Wat moet een amateur er in godsnaam mee? Als wij kijken wie het kopen, dan zijn het vooral uh, eigenlijk drie atleten. Uh, zwemmen, uh, lopen, fietsen. Ja. Allerlaatste vraag. Uh, Jasper Hameling was zijn uh, tijdritse fiets kwijt. Die was gestolen. Is hij alweer terecht? Uh, niet, dat we, niet dat ik van op de hoogte ben. Dus ik heb uh, idee, zou de concurrentie gestolen kunnen hebben om te kijken hoe die gebouwd is? Uh, dat is niet helemaal ondenkbaar. Zegt Joost Bakkerijs, de wereldwijde verkoopleider bij een fietsenfabrikant. En Beert Molenaar sprak met hem. En mocht hij die fiets vinden van Renner Jasper Hamelink, hij wil hem heel graag terug. Gids.fm Botti Jellema, Chris zoals elke woensdag door de wereld van de muziek. En Botti, je gaat het hebben over Facebook voorstellingen. Ja. Wat heeft dat met muziek te maken? Ja, het gaat niet over voorstellingen die zich plaatsvinden op, op internet... of wat het altijd gaat over voorstellingen die gaan over uh, de makers zelf. We hebben hier twee weken geleden hebben we het Roos Ensemble hier gehad... met die ja. twee jongens die 9000 kilometer hebben gefietst... en daar een voorstelling over hebben gemaakt. Nou, dat soort voorstellingen. Je ziet het heel veel in het theater, in de grote theaterwereld. Dus op het toneel. Uh, daar is het al een fenomeen wat alles benoemd is. Bij het Nederlands Theaterfestival werd er onder andere over gesproken. Maar je ziet het nu ook in de muziekwereld. Tenminste, ik zie het. Um, de... de de term Facebook-voorstelling is verzonnen door paroolrescent Simon van den Berg. Hij legt straks eventjes uit hoe dat precies zit. Eerst gaan we eventjes naar uh, Jelke van Houten en Anna de Beus. Die maken de liedjesvoorstelling Tot de Laatste Snik. Uh, Jelka is actrice en die speelde onder andere in de musical Turks Fruit. En Anna die werkt achter de schermen in de filmwereld. En ze kennen elkaar van de filmacademie en zijn al jaren hele goede vriendinnen. En hun muziekvoorstelling die gaat over vriendschap. En met name hun eigen vriendschap als voorbeeld. We ze, deelden samen een heel gezellige No-Express. En dan hadden, hadden ze van die bandjes alleen nog. Want het was natuurlijk een gammele auto. Want we hadden geen geld voor een goede auto. En uh, nog steeds niet overigens. Maar in ieder geval uh, we hadden we van die bandjes. En toen kwamen we eigenlijk achter dat, dat we van dezelfde muziek hielden. Maar ook dat zij dus zong. Want zij zong dan af en toe mee. En dus toen ik echt met zo'n van, Oh, hé, nee, maar... Oh ja. En voordat we stonden wij eigenlijk gewoon een beetje te zingen, nee, en toen pakte de tweede stem, en toen pakte de andere en de derde stem. En dat ging, ging gewoon maar een beetje door. En dat ging eigenlijk heel organisch. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. So Ik was al inmiddels veel al meer aan het werk als zangeres maar en, en als actrice. En toen op een dag werd mij gevraagd van, goh, uh, voor, de, voor de puma's was dat, uh, die gaven afscheidsconcerten in de Heineken Musical. Ik zei van, kun jij dan niet nog iemand? Oh, wel hoor, uh, ik ken nog wel iemand die uh, neem nee, nee, nee, me gezellig mee. Mm. En uh, toen stond Anna ineens uh, vanuit mompelend in de auto... stond ze voor een vijfduizend man in Heineken News shoop Sjoep, sjoep, jidoa. met angst in haar ogen. Doodsangsten, doodsangsten heb ik uitgeslagen. Yeah. Maar het was natuurlijk wel een, uh, ja, het was echt heel gaaf om te doen. En daardoor was ik ook wel gelijk uit de closet, want uh, ja, dan moet je wel. lovers, blue. En waarom willen jullie het verhaal van jullie vriendschap... en de belevenissen die jullie met elkaar hebben gehad... Uh, nu in een voorstelling verwerken, op het podium brengen? Nou ja, ik, wij zeggen altijd tegen elkaar van uh, wat er ook gebeurt... Uh, weet je wel, wij blijven wel bij elkaar. Dat is, en ik denk dat dat het in elke vriendschap wel zo is. Als je echt heel goed bevriend bent met elkaar... dan, uh, dan heb je elkaar voor het leven... Maar de echte verhalen, want dat zijn echt gebeurde verhalen die. Ja. Of is dat ja, toch zijn... wel een beetje geconstrueerd? Nee, nee, hoor, nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Alleen het is, we hebben gewoon op we, we, we triggeren iets in elkaar, waardoor <laughs> hele normale situaties Absurd. best wel een beetje uit de hand kunnen lopen. Mm -hmm. Kun je een voorbeeld geven? Nou, ja, Ik heb bijvoorbeeld uh, een EHBO, daar kennen ze me echt bij de voornaam als ik daar binnen kom lopen, dan zeggen ze zo: Hé, hey, Jelka, wat heb je nou weer gedaan? Dus het loopt altijd. Het is niet dat het, in, dat het gewoon geleidelijk gaat. Het gaat het of heel groot in mijn sleep, of het is eigenlijk heel saai. Kan, kan het ook zijn. En in die verhalen die we vertellen, komt dat wel naar boven. Hunchback lovers, stop at your shoes. Hunchback lovers, eyes up to the sky Van Houten en Anne de Beus zingen. Wat zingen ze eigenlijk? Ja, het is dus een soort country, Americana, folk. Dat, dat, die stijl zit het een klein beetje. En het dat, is dat tussendoor en ook in die liedjes vertellen ze dus het echte waar gebeurde verhaal. Van hun vriendschap. Ja. En dat heet dus een Facebook voorstelling. Ja, oh, tenminste, precies. Die uh, Simon van der Berg, die noemt het zo. Uh, je, ik zie het dus meer in de, in de muziekwereld. Het zijn ja, een beetje documentaire voorstellingen eigenlijk. Dus die verhalen vertellen over de persoon die het podium opkomt, vertelt uit eigen eerste persoon uh, wat er is gebeurd. En dat uh, dat, dat kennen we al uit de kleinkunst natuurlijk. Hè. De cabaretiers die doen dat heel veel. Maar daarbuiten bleef het nu ook echt een opmars. En Simon van den Berg die is theaterrecent onder andere bij het Parool. En hij noemt het dus Facebookvoorstelling. Hij legt het zelf even uit. De maker komt op en die gaat zichzelf voorstellen met zijn eigen naam, dus niet de verzonde naam van het personage. En dat is natuurlijk iets wat we al lang kennen uit Cabaret. Maar voor toneel is dat heel raar. En dan gaat hij dan een heel, heel verhaal vertellen, meestal uit zijn eigen ervaring... waarvan ik dan maar uitga dat dat ook echt gebeurd is. Dat heb ik nou zeker 7 8 9 keer gezien. Dus nou, dan kan je toch wel officieel spreken van een trend. Die mensen willen hun eigen verhaal vertellen... om iets te zeggen over de identiteit van uh, hun generatie. Want dat zijn allemaal mensen die zijn in de 20, in de 30. En je was het al eerder tegengekomen, je kent het ook ja. van vroeger. Ja, dat is voor mij meer de klassieke opvatting van het ego-document. Dat iemand met al zijn, al zijn problemen en, en neuroses op het podium gaat staan. En dat ging heel erg dus over, over de, de delen van je identiteit die je, die je niet kunt veranderen. Dat ging over man zijn of over vrouw zijn of over heel erg ziek zijn. En de, nou, dat, dat komt dan in conflict met de wereld, want je wil iets en dat is moeilijk omdat je. Uh, omdat je nou eenmaal bent wie je bent. En, en dat werd tot een soort catharsis gebracht op het podium. Dat moest, dat moest eruit. Mm -hmm. En volgens mij, uh, wat ik nu zag, ging, het afgelopen seizoen zag... ging dus veel meer over dat je hebt de vrijheid om te zijn wie je bent. Maar wie ben je dan eigenlijk? En welke dingen staan vast en, en voor welke dingen moet je kiezen? En wat maakt het dan een Facebook-voorstelling? Nou, ik denk dat dat dus heel veel te maken heeft... met hoe, je, hoe mensen nu op Facebook zichzelf presenteren en zichzelf construeren. Omdat je toch de hele tijd... Uh, het is natuurlijk leuk om heel veel dingen te, te uiten op Facebook. Maar er, er is heel veel commentaar op dat het, dat het veel te ver gaat. En dat het allemaal banale onzin is. Maar uh, aan, tegelijkertijd ben je wel een beeld van jezelf aan het construeren. Meestal gaat het over dat je toch succesvol bent in je werk. Of uh, dat, je, dat je gelukkig bent. Je zal niet zo snel uh, op Facebook lezen. Vandaag vijf uur depressief in mijn bed gelegen. Dus je bent toch uh, dus de, de, dat medium gaat over, over zelfexpressie en ook voor een deel dus over manipulatie. Ah, dus het, is wel, het zijn wel ego-voorstellingen, ja. maar wel met heel erg in het achterhoofd van... maar ik verzin het wel zelf. Ja, ik denk dat dat een van de kenmerken is. Dat is het, het verschil tussen die, wat ik het ook ego-document een moeilijke term vind, dit zijn constructies. En uh, mensen vertellen wat ze hebben meegemaakt. Mensen zijn vaak op reis geweest, zoals Marjolein van Heemstra. Die is bij drie mensen die dezelfde dus geboortedata als zij heeft op bezoek gegaan. Maar alles wat zij op het podium vertelt, uh, is niet allemaal waar. Er zitten details in die weer verzonnen zijn voor het effect. Gewoon omdat ze wel zich heel erg bewust zijn. We zijn een theatervoorstelling aan het maken. En het moet wel ook uh, een uur, anderhalf uur interessant zijn voor het publiek. Het fenomeen kennen we ook uit de literatuur. Ja. Um, ik zie het een beetje in de muziek, jij ook? Uh, ja, de muziek uh, ken ik minder goed. Maar, maar je ziet inderdaad wel dat, uh, dat, zeker in kleinkunst... dat mensen ook zichzelf als onderwerp nemen. En je kan het ook zien, we hebben natuurlijk heel veel politiek theater gehad de afgelopen jaren. Uh, heel veel gereflecteerd op Wilders en op de verruwing en op de integratiecrisis. En uh, noem het allemaal maar op. Uh, en dat mensen dat ook weer een beetje zat zijn. Dat ze ook weer teruggaan van uh, wat wil ik nou zo vertellen? Simon van naar de Facebook. Naar Facebook. Hm. De theater is een sentimentele term Facebook-voorstelling bedacht. Vonden Jelka van Houten en Anne de Beuze eigenlijk zelf ook... dat ze een Facebook-voorstelling maakt? Nou, Zij ze vonden zelf... op Facebook doen mensen zich toch vaak veel mooier voor. Ze zeiden, wij proberen het vooral heel klein en knullig soms zelfs te houden. Dus ze noemen het liever een troubadour-voorstelling. Ken je nog meer muzikale Facebook-voorstellingen... ik heb binnenkort kan over komen te vertellen? Ik heb een paar, een paar aankondigingen gezien. En als die leuk zijn, dan kom ik er graag over vertellen. Tot de volgende keer, Botte Jellema. Waar kijk ik nog naar op televisie vandaag? Nou, natuurlijk alweer naar de laatste aflevering van Live. Natuurlijk, het woord zegt het al. De prachtige BBC natuurserie vanavond over primaten. Groepen van honderden mantelbavianen die de vlaktes van Ethiopië doorkruisen. En als die groepen elkaar treffen, dan is het hommelis. Waar doet me dat toch aan denken? Om half negen op Nederland 1. Labyrinth gaat over de zon. Je kunt hem nabootsen om energie op te wekken. Maar de zon kent ook bedreigingen voor de aarde. Een wetenschappelijk verslag om tien voor negen op Nederland 2. De aarde wordt door de zon verwarmd, maar de aarde warmt ook op door toedoen van mensen. En daarover ging de film Een Inconvenient Truth van voormalig Amerikaans vicepresident Al Gore. Iedereen die hem nog nooit heeft gezien, kan terecht op Canvas om tien voor twaalf. En hebt u geen zin in dreigende taal, dan is er altijd nog Daphne Bunskoek, die elke avond deze week met gasten spreekt van het filmfestival... over dat filmfestival in Utrecht om tien over half twaalf op Nederland 2. Van de Mosch, wat doet Lunch? We gaan het hebben over de nieuwe columniste, een nieuwe columniste van Trouw, Nuwera Juskine. Uh, haar eerste column is niet goed gevallen. heeft meteen tot een hoop opzeggingen geleid. We gaan uh, daarover praten. Um, met haar of met de chef van Trouw? Nee, met de hoofdredacteur van Trouw, de chef, ja. Um, een oud NRC-redacteur die heeft een boek geschreven waarin hij schrijft dat het Midden-Oosten-conflict um, door de NRC um, bevoordeeld wordt. Weergeven daarover praten we ook. En Ben Bot is in de tweede uur te gast. Dan praat hij over de vrede En de stelling, weet je die al? De stelling is, het kabinet maakt de goede keuzes in deze economisch zware tijd. Dat na half twee in de lunch. Het programma dat duurt van kwart over twaalf tot zeg maar twee uur op deze zender. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer, hè? Ja. Ik vind dat nu die politieke leiders ook eindelijk eens moeten doen waar ze voor zitten. En dat is leiding geven. Belangrijke en gewone mensen. En hoe langer we ermee wachten, hoe meer de rekening ook bij ons terecht zal komen. Over de zin en onzin van het leven. En waarom doet iemand al die rare dingen? En